Dat de auto waarin ze zaten van de Hondsbosse zeewering was gerold, was de zeedijk ten noorden van Schorel. De auto sloeg verschillende keren over de kop en kwam op het strand terecht. ...die andere inzittenden raakten gewond. De Amerikaanse regering komt binnen een paar dagen met een nieuw verbod op het boren naar olie op zee. Een rechtbank vernietigde gisteren het tijdelijk boerverbod dat President Obama had afgekondigd naar aanleiding van de olie-ramp in de Golf van Mexico. De rechter stelde offshore bedrijven in het gelijk. Die hadden het verbod aangevochten omdat ze vinden dat de economische gevolgen te groot zijn. Het aantal banen voor laag opgeleiden is de afgelopen twintig jaar nauwelijks afgenomen. Dat is opmerkelijk, vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er werd altijd van uitgegaan dat er door technologische vooruitgang en mondialisering minder werk voor laag opgeleiden zou overblijven.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 Dat gebeurde in de buitenwijk van de hoofdstad Kingston. Volgens plaatselijke media heeft Kook zichzelf op een politiebureau gemeld. De politie zoekt Kook omdat hij in de VS voor een reeks misdrijven moet terechtstaan, zoals gevoel in drugs. Het weer is nu 9 graden, maar de temperatuur loopt snel op. En voor het middaguur is het op veel plaatsen al 20 graden. Vandaag zijn er wel wat stapelhulken, maar het blijft overal droog. Het wordt 21 graden in het westen en 25 graden in het oosten van het land. Dit was het en alles. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zie je Text TV op kanaal 4540.